Het Hoge Rechtshof in de Amerikaanse staat Iowa heeft het ontslag van een tandartsassistente goedgekeurd. Ze was ontslagen omdat haar baas en zijn vrouw haar een gevaar voor hun huwelijk vonden omdat ze te mooi was. Ze functioneerde prima. Een lagere rechtbank achtte het ontslag ook rechtmatig en die uitspraak leidde tot felle discussies over seksediscriminatie. Het Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat de assistente niet is ontslagen omdat ze een vrouw is, maar vanwege de gevoelens van haar baas.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 De Lijnen, met Robert Meder. Ja, nu je sport bij NOS Langs de Lijn. Goedenavond, met natuurlijk aandacht voor de Tour de France. Waaiers. De volgers zaten er al dagen op te wachten. Vandaag waren ze er eindelijk en de koers ontbranden meteen. En jawel hoor, we hebben de waaier. Eindelijk is het zover. Eindelijk wordt een saaie, vlakke etappe interessant... omdat we waaiervorming krijgen. En dat resulteerde in een prachtige etappe... met voorname slachtoffers als Valverde en gele truidrager Froome. Bauke Mollema, Launissen, Dalm en Nikkie zaten heel attent in de voorste groep. En dat was geen toeval... Het was allemaal van tevoren bedacht door de ploegleider Marijn Zeeman. Ja. Uh, ik denk dat we trots mogen zijn. Ja. Ja, veel meer over deze etappe zo direct. Natuurlijk. De Oranje Lee winnen. Stunten gisteren op het EK. In de eerste wedstrijd werd veelvoudig... Europees kampioen Duitsland zowaar op 0-0 gehouden. Dat is een super resultaat. Maar van euforie is geen plaats. Dat is natuurlijk een goed resultaat. en Een goede wedstrijd. En, uh, ja, geeft heel veel vertrouwen. Maar ja, het is gewoon een toernooi. Dus met 0-0 kan je er straks ook gewoon nog uit liggen. Wielrennen en voetbal. Dat zijn de ingrediënten voor deze editie van NOS Langs de Rijn. De dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk. Het was er één om in te lijsten. We proberen de etappe zo goed mogelijk voor te bereiden... Om precies te weten waar... Uh... Nou, waar punten zijn om, om de problemen voor te blijven. Dus er ontstaan toch wat uh, breukjes. hoor. Inderdaad, er is een eerste peloton weg van een mannetje of 50-60. En dan is er een serieus gat aan het ontstaan. Ja, maar... ja Je denkt wat er voor uh, vlakke rit uh, niet al te lang. Dus dat uh, zal niet zo spannend worden. Ja, Als je niet lek moet rijden, dan is het wel op een moment... dat een ploeg de hele zaak op de kant zet. Zoals Omega Pharma heeft gedaan met het uh, peloton. Net voor de bevoorrading. Nou, een slagveld, hè, we hebben nog een slagveld al gemaakt. Alejandro Valverde, de nummer 2 in het peloton in de uh, algemene klassement. Die rijdt op dit moment lekker. 55 kilometer begon het hele spel eigenlijk en... Uh... Nou, daar hebben we volgens meegereden met Quickstep. Wat een krankzinnig mooie etappe is dit. Breekt het of breekt het niet? Het breekt hoor. De gele trui moet nu ineens het gat gaan dichtrijden. Die kijkt achterom. Waar zijn mijn ploegenoten? Er is een eerste groepje weg. En de gele trui die laat het gat vallen. Ja, nou, een slagveld, hè? We hebben er een slagveld van gemaakt. Wat een oorlog vandaag in deze rit, zeg. Zo'n vlakke rit, één bergje van de vierde categorie, wat helemaal nergens overgaat. Maar uh, tjonge, jonge, jonge, jonge, jongen, um, jongen. Again, I think another reminder to us that. Um... We just got op be on our toes all the time in stages like this. Um, that looks simple on paper. It's it's not always the case. het geval. We hebben er nog een slagveld, slagveld gemaakt. Het is Kevin is met de voorsprong op. Peter Sagan. Het is Kevin is die is in tweede bak Voor Sagan en Bouke Mollema. Leuk hè dat je mensen zo kan vermaken. En, uh... Dat je ook een keer zo'n rit kan voorschotelen. De etappe van vandaag. De grote winnaar was niet alleen Mark Cavendish. Ook Bauke Mollema sloeg zijn slag. In het algemeen klassement klom hij naar de tweede plaats. En verkleinde hij de achterstand op Christopher Froome. De opmars begon halverwege de etappe toen Alejandro Valverde lek reed. Ja, dat wisten we eigenlijk eerst niet. We reden daarvoor al op kop met Step. En uh, ja, het was gewoon vol op de kant. En uh, ja goed, hij, hij heeft natuurlijk pech dat hij daar uh, op zo'n moment lekker reed. Maar goed, dan gaan wij ook niet meer wachten. In het begin hadden we niet eens te horen of hij nou gelost was of dat hij... Uh, iets met zijn fiets had en later, uh, ja, later bleek dan dat hij uh, iets met zijn wiel had of zo geloof ik maar goed dat is uh, ja weg voor hem maar uh... daar komt uh, en nog een breuk in de finale met Froome daarachter en jullie zitten weer op de juiste plek moet toch even het geheim daarvan vertellen vandaag nou ja goed we uh, reden natuurlijk als ploeg toen al op kop dus ja dan, dan uh, gingen uh, Laurens en ik daar gewoon vlak achter zitten en af en toe wel even meedraaien maar over het algemeen gewoon uh, ja daar achter zitten zeg maar die plek die kun je dan wel opeisen. Zagen jullie die breuk aankomen? Oh, ik niet, op een gegeven moment reed ik links. En ik kwam net van kop en ineens zie ik vijf man langs sprinten van Saxo. En uh, ja goed, ik ben meteen in het wiel. het ja, had ik echt 1-2 uh, minuten volledig uh, alles te geven. En toen hoorde ik uh, door de communicatie dat uh, vroeger eraf was. Iedereen die in die kopgroep uh, zit heeft dan natuurlijk hetzelfde doel. En dat is zo hard mogelijk naar de finish te rijden. Valverde eindigt op 8-9 minuten. Uh, jullie pakken een minuut. Ruime minuut, één minuut. 7 terug, we 1 minuut 9 op Froome. Ja, er kan een hele dikke krul door deze dag. Ja, zeker echt een topdag. Uh, ja, weet je, daar, daar hoop je van tevoren natuurlijk op. Ik denk dat wij wel als ploeg gewoon, uh, ja, voor dit soort ritten gewoon de beste ploeg, denk ik, uh, bij ons hebben van de, van de, klassemens, uh, van de klassemensrenners dan. En uh, ja, dat blijkt vandaag. Uh, weet je, iedereen heeft supergoed gereden. En uh, ja, Laurens en ik die, uh, kunnen gewoon uh, ja, op het einde daarvan profiteren. Ja, Wauke Mollema die liep ruim een minuut in op klassemensleider Froome. Die heeft uh, nu nog zo'n 2,5 minuut voorsprong op Mallema. Froome gaf toe dat hij op de verkeerde plek zat toen de laatste breuk ontstond, maar je kan niet altijd vooraan zitten zo vindt hij en daarom viel de schade wel mee volgens de Brit. It wasn't physically that that hard for me today. I was I was always on the wheels um except for for that little split that uh, 12 guys went off the front if if you weren't in the top 15 riders uh you just wouldn't make that split. So uh I think on my behalf that was a mistake, sitting a little bit too far back, but having said that, you can't be at the front all the time in this race. After Wednesday, the time trial, you seemed pretty confident about the yellow, about the advantage. Has that now? Did it change a lot? Um, I, I wouldn't say I'm that confident, I'm always uh, concentrated on, on each stage at a time and today uh, today we lost a minute, but um, there's still there's still really a lot of racing to come. So. Uh, we're going to have to wait and see how it pans out. Christopher Froome ontkent dat hij zich na de tijdrit al zeker waande... Hij blijft zich concentreren op de etappes die nog moeten komen... en weet dat er nog veel kilometers moeten worden verreden... voor er een beslissing is. Vroem zag niet alleen Mollema naderen. Ook zijn ploeggenoot Loudens ten Dam profiteerde. Door het wegvallen van Valverde, Valverde staat hij nu ook weer in de top 5. En dat succes was volgens hem te danken... aan een vooropgezet plan van de ploegleiding. Gisteren komt Marijn uh, bij mij op de kamer... en uh, die begint zo een beetje het balletje op te gooien. Hij was hier in al om te verkennen. Dus dan begint het zo een beetje te broeien gisteravond al. En, uh, en dan heb je die focus... Op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 En Nico zegt, ja, blijf maar een beetje rijden om uit de problemen te blijven. En dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment, ja, ze kwamen gewoon niet terug. Ik weet ook niet wel. Maar uh, goed, is dat nog een puntje van aandacht de komende dagen om daar nog weer een soort van goede band mee te sluiten? Of uh, interesseert je dat helemaal niks? Nou, ja, ik mag van verder wel. Ik bedoel, we hebben altijd wel contact in de koers. Ik vind het heel kut voor hem. Maar ja, we hadden ze andersom ook gewacht. Dat is ook weer de vraag natuurlijk. En... Nou ja, het verleden blijkt dat ze dat ook niet altijd gedaan hebben. Nee, daarom bedoel ik. Speelt dat ook mee in je achterhoofd dan? Dan nee, daarom ben je zo gefocust met ieder meetingpoint wat er weer aankomt. En uh, ja, ik kan moeilijk uh, alleen op van al verder gaan wachten. Ik bedoel, die groep die rijdt gewoon en die uh, rijdt mee. En uh, ja, ik moet gewoon vooraan meedraaien, anders uh, kom ik zelf in de problemen. Ja, Laurens ten Dam. Eh, er kwam dus wel wat geluk bij kijken, maar toch. Het was het succes natuurlijk van de Belkinploeg. En vooral te danken aan een vooraf bedacht plan. Steven Dahlenbouwt, je gaat erover praten met één van de ploegleiders, Nico Verhoeven. Ja, de stofwolken zijn opgetrokken. En dan zit de Belkinploeg s'avonds ergens op een industrieterrein. In een klein stadje in het midden van Frankrijk. Ja, Nico, de stofwolken zijn opgetrokken. In het klassement is Valverde gedropt, om het zo maar te noemen. En er is tijd teruggepakt op de klassementsleider Froome. En daar is een heel plan aan vooraf gegaan. En dat is allemaal uitgekomen. Zeg ik dat goed? Nou ja, je moet altijd een bepaalde... ...tactiek hebben en elke rit een bepaald doel hebben. En, uh, vandaag was eigenlijk een rit die al ver voor de Tour eigenlijk als, ja, als potentiële waaier-etappe te boek stond. omdat uh, Ergens op een dag in mei hebben Mathieu Heiboer en uh, Marijn Zeeman die zijn toen de tijdrit gaan verkennen. En die hebben vervolgens ook de, de, de rit voor de tijdrit en de twee ritten na de tijdrit verkend. Ja, en die kwamen echt met deze etappe. Dit was gewoon de, een gedroomde etappe om als er noord, noordoostenwind zou zijn. Dat het gewoon volledig het veld aan bonken gereden kon worden. Nou, en dat is natuurlijk uh, waar je als Nederlander van droomt. En vooral ook omdat wij ook de samenstelling van de ploeg uh, zo opgebouwd hebben. Niet alleen voor deze rit, maar gewoon dat we gewoon sterke mannen hebben die gewoon hard in de wind kunnen rijden. Die, uh, die ook onze kopmannen uit de problemen kunnen houden in zulke etappes. Ja, en, uh, ja, de meeste ploegen hebben daar gewoon problemen mee. Jullie hadden dat bedacht. Uh, toen zaten jullie gisteravond in het hotel met Omega Pharma Quicksep. En die hebben we niet geheel toevallig uh, vandaag de hele dag met jullie samen zien werken. Nou ja, kijk, uh, je weet uh, als je na 55 kilometer uh, het moment zich aandoet. En je moet vervolgens nog uh, ruim 120 kilometer rijden. Ja, dan is het uh, zaak dat je, dat je weet dat je dat nooit alleen kan doen. En zeker niet als de rest in je wiel gaat zitten. Dus daar heb je gewoon minimaal uh, eigenlijk twee ploegen voor nodig die volledig uh, daarvoor willen gaan. Nou ja, en, uh, ja, dus je zoekt eigenlijk een partner. En, uh, wat dat betreft was het vanmorgen heel snel uh, duidelijk dat uh, Omega Pharma hetzelfde doel had uh, als ons. Dus gewoon uh, uh, Kevin is uh, in die positie neerbrengen dat hij uh, in elk geval kittel kwijt was. En uh, als in die mogelijk nog meer sprinters uh, ja, kwijt raken en met Kwiatkowski ook... Uh, een paar plekken kunnen stijgen in het klassement. En, uh, ja, wij kwamen elkaar al vrij snel tegen erin. En, uh, dan zie je ook dat we hetzelfde belang hadden. Dus Dat is uh, zo hard mogelijk naar de finish rijden. En, uh, ja, uiteindelijk, uh, zowel voor, voor ons als voor uh, Omega Quickstep is het gewoon een, uh, ja, een superdag geweest. Ja, Want zij pakken die gewilde etappes tegen. Ja, ja, klopt. Marijn Zeeman had het vanmiddag over uh, vier meeting points in het parcours van vandaag. De punten waar jullie alleen moesten zijn, voorop moesten zitten of zelfs het verschil konden maken. Maar daartussendoor kwam nog een, een lekker band van Alejandro Valverde. Verde. Um, ja, hoe zijn jullie daar op dat moment mee omgegaan? Nou, wij hadden het eerste punt was op 55 kilometer. Nou, daar gingen we om, maar kwikste eigenlijk al volle bak. Terwijl dat eigenlijk in eerste instantie niet onze intentie was. Wij wilden liefst nog, nog wachten. Maar omdat zij er zo hard van leertrokken en omdat Kittel gelijk moest lossen... was dat wel een moment dat we gewoon door moesten gaan. Dus dat was eigenlijk niet uh, ja, vrij vroeg op dat moment. Uh, want omdat vrij kort daarna kwam de bevoorrading... en wij eigenlijk niet zo hadden dat we volle bak door de bevoorrading hadden willen rijden. Omdat we zelf ook ons drinken en ons eten uh, het moment nodig hadden om, om dat aan te nemen. En uh, ja, op dat moment uh, het tweede punt, dat was eigenlijk net na de, ons tweede punt... Het belangrijke punt was net na de bevoorrading, bij het uitrijden van de bevoorrading. Dus daar moesten we gewoon weer van voren zitten. En ja, we reden op dat moment trouwens al een tijd op kop. Dus een uh, vrij korte naree uh, voor Verderlek. Daar ja, waren wij vol aan het rijden. Dus ja, het was niet het moment om te zeggen van ja, we stoppen, we wachten op. Alexander Om uh, was sorry voor hem, maar, uh, maar ja, het uh, ja, was vol op koers. En uh, ja, uit het verleden weten we ook dat niet altijd op, uh, op een renner van ons ook gewacht is als daar wat mee gebeurde. Dus uh, het is de Tour, zoals ze zeggen, en de Tour wacht op niemand. Nou ja. ja, goed, en Valverde Verde heeft inmiddels zelf ook al gereageerd... en heeft gezegd van ja, uh, soms verlies je, soms win je, soms verlies je. Dus ja, wat dat betreft een vrij sportieve reactie. Nou ja, dat vind ik ook. Ik, uh, ze waren natuurlijk... Uh, de ploegleider van hun was behoorlijk opgefokt in de koers natuurlijk. En dat is logisch. Uh, ze geven dat zelf ook aan dat ze... Ja, dat het niet zo was om die lekke band of om dat ploegen doorrijden, maar gewoon omdat zij uh, hun uh, klassementsambities met Valverde zeg maar in de zagen opgaan. En dan is het begrijpelijk dat je daarvan gefrustreerd bent natuurlijk. Froome daarentegen zegt, ja, uh, dit, dit moeten ze mij niet flikken. Nou ja, dan mag Froome hopen dat hij de volgende keer niet, geen lekke band krijgt dus wij op koop rijden, want we gaan echt niet voor meneer Froome wachten. Hij moet blij zijn dat we hem al zover meegenomen hebben vandaag, dus... Uh, dus wat dat betreft, Froome uh, is gewoon de, de sterkste renner in koers. En zeker als het berg op gaat. Alleen hij blijkt nu ook een ploeg nodig te hebben. En die ploeg, die heeft hij uh, op dit moment, uh, is die niet goed genoeg om hem volledig te kunnen steunen. Nee, ja, dat, dat is gebleken. Er ontstond in die finale nog een schifting, inderdaad. Froome daar um, achter te zitten, achter die breuk. Ja, en toen zag je die ploeg en probeerde terug te werken. Maar er was eigenlijk heel veel, niet zo heel veel meer van over, hè, van die Sky-ploeg. Heeft dat jou ja, ook met het oog op de rest van de Tour uh, een soort motivatie gegeven? Ik bedoel, heb je het gevoel van, ja, er is hier nogal meer mogelijk? Nou ja, het geeft natuurlijk wel motivatie. Vooral als je ziet dat Vroom uh, eigenlijk naar alle ploegen, naar alle renners die daar daarnaar zaten, om hulp uh, komt smeken. Ja, dat is dan het grote Sky wat om hulp gaat smeken, de leider. Ja, als je die zo ver op de knieën kunt leggen. Ja, dan doet dat natuurlijk veel plezier. En als Froome dan aan Tanking gaat vragen waarom ze niet meer op kop rijden, ja, dat hij er dan pas achter moet komen dat onze twee kopmannen gewoon van voren zitten. Dat zo ging dat, hè? <laughs> Mollema en dan waren al lang en breed vertrokken. En toen kwam Froome naar Tanking toe op de fiets. Ja, ja maak het zelf maar af. Ja, om te vragen of ze alsjeblieft mee wilden rijden. Want uh, ja, ze moest, die kopgroep moest terug, zo gezegd. Maar ja, dat is natuurlijk voor, voor Vroem is dat om te proberen. En als uh, de anderen erin trappen, ja, dan is het zo. Maar had hij dan echt niet door dat Mollema er dan weg waren, of was het een trucje? Nou, ik denk niet dat het een trucje was, want het, uh, ik denk dat hij behoorlijk schil zat van het uh, afzien. Want uh, ja, ik weet dat eigen ervaring is je er twee ploegen op kop rijdt en, en je zit niet echt in die waaier, maar je zit altijd te vechten voor je plekje vrij kort erachter. Nou, dan zit je constant in de wind te rijden en daar word je niet vrolijk van, dus die is gewoon helemaal, helemaal leeg geweest. En dat zie je ook bij de meeste renners, die waren op het eind allemaal kapot, ze waren echt allemaal kapot. Christian Prudon, de baas van de organisatie van de Tour de France, zei dit is de mooiste etappe in de Tour in 25 jaar. Ja, ik heb hem iets anders beleefd. Het is wel een heel mooie wedstrijd. Maar ja, wij zien in de auto, heb je, ja, soms heb je wel beeld, soms heb je geen beeld. Dus maar ik kan me voorstellen dat dit gewoon een, een, een wedstrijd is geweest om je vingers mee af te likken. Er heeft gewoon van alles in gezeten. En vooral als je met, ook nog met een Nederlandse... Ja, met de, ja, vanuit de Nederlandse kamp zeg maar, naar, naar, naar zo'n wedstrijd kijken, dan is het natuurlijk helemaal uh, dubbel genieten. Ja. Weet je wat, wat er inmiddels in Nederland gaande is? Wat voor er is losgebast naar de Pyreneeën al, maar nu helemaal? Ja, ik hoor het, maar eigenlijk wil ik het uh, liever niet weten. Omdat wij hier uh, met een belangrijke opdracht zitten om de, om de ploeg natuurlijk met een uh, zo goed mogelijk resultaat... Uh, in Parijs te brengen. En uh, ja, als we daaraan zitten denken, dan, uh, dan ja, het is het alleen maar afleiding. En we moeten gewoon gefocust blijven. En, uh, met twee, benen op de grond, twee voeten op de grond blijven staan. En uh, gewoon ons best blijven doen. En uh, ook uh, ja, Nederlanders staan ook bekend als nuchtere, nuchtere, nuchtere mensen. Dus in dit geval denk ik dat het ons wel goed uitkomt. Maar ik kan me zo voorstellen dat jij vanavond met een goed gevoel gaat slapen. Ook al heb je die focus nog op de rest van de Tour. Nou ja, zeker een heel goed gevoel. Het gevoel is goed, maar ik denk zeker dat ik vandaag nog wel een keer die etappe een keer uh, lichtjes overdoe. Uh, een aantal dingen waar het anders had kunnen lopen. Maar ja, dat is ook de koers. Uh, die nu viel alles op zijn plek en uh, ja, daar moeten we nu even van genieten. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ongelooflijk. Ja, prachtig toch? Ja. Ja, dit is heel lang geleden dat we dit hebben mogen aanschouwen. Ja. Ja. ja, dit is weer echt, uh, echt Hollands waaier weer. Ja. En de Belgen kunnen er ook wel iets mee. Ja. Is dit, uh, staat dit karakteristiek voor de wedergeboorte van het wielrennen deze etappe misschien wel? Nou, de wedergeboorte, jongens. We hebben dat wel eens. Maar dat is, in de Tour komt dat niet veel voor. En dat is al van heel lang geleden. Ja, en wanneer de Nederlanders echt meedoen in het spelletje... Ja, dan, dan, ja, dan zijn we nog veel meer uh, verkikkerd. En dan denken we, oh, dat hebben we toch nooit gezien. Dit hebben we toch nog nooit gezien. Ah, nee, maar ook de, de manier waarop, hè, dat er gisteren gewoon overleg is geweest. Met de, de quickstepploeg. Heb, heb je dat ooit eerder meegemaakt? Dat er twee ploegen bij elkaar gingen zitten om uh, de, nou, de tactiek te bepalen dat... voor, voor, ja, voor de dag Ja, maar op? je moet niet zo zien dat ze bij elkaar gaan zitten. Kijk, dat, dat zo'n verbond of zo'n zo partnership is al heel snel gesloten natuurlijk. Hè. Je kijkt naar elkaars belangen... Van iedere ploeg. Zoals ik uh, iedere dag nou als, als, als een soort ploegleider. naar ploegen zit te kijken. en naar renners zit te kijken. wie slecht zijn. wie, de, wie hebben de belangen. Uh, hoe zou ik het morgen gaan doen? Dat doen die mannen ook. En dan zien ze ook wel. Kevin dus die is gebrand. Uh, heeft nog één, maar één ritje gewonnen. Die wil nog graag. Dit is één van zijn laatste kansen. Ja, daar kun je natuurlijk een babbeltje mee maken. Want, uh, pff, ja, maar ja. De, dag, de dag van tevoren. De avond tevoren in het hotel. Ja, maar ja, als je bij elkaar slaapt, hoef je niet voor, ochtends voor de koers te doen. Maar ik vind dat, ik vind dat niet zo... Uh... Dat is niet uniek. <laughs> nee, nee, maar dat nee. is sport. Dat is, okay. is belangenverstrengeling. Belangen, uh, uh, uh, wat, wat helemaal geen kwaad hoeft te kunnen. En uh, het is wat hun ook zeggen. Ja, je kunt als, uh, zoals Quickstep... Die gooien al 112 kilometer de boel op de kant. Mm. Nu hoor je ook van uh, Verhoeven. Ja, dat was hun niet hun insteek. Hun wouden nog wachten tot na de bevoorrading. Nou, dat gebeurt dus niet, omdat Quickstep het aanvoelt van... ja, maar dit is het moment. Nu zitten er al verschillende mannen daar van achteren. We gaan nu iets proberen. Nou, hadden al lang gezien natuurlijk dat, dat Kittel... Het, het, het, in ieder geval niet van voren zat. Ja, dan ga je iets proberen. Maar dat was hun insteek. Hun hebben niks met het klassement. Maar wanneer ze dan iemand anders... Een andere sprinter. Ja, eraf kunnen ja. rijden. Ja. Dus dan, dat levert al wat op. Nou, dan hebben ze uh, s ochtends in dit geval dus... s'avonds waarschijnlijk al een bak koffie met elkaar gedronken. En dat hoef je helemaal niet te doen, want je weet gewoon... Ja, en dat is ook... Ze, ze geven nu allemaal zulke mooie namen. Meeting points. Ja, jongens. Marijn Zeeman kan nog heel veel mooie namen verzinnen. Kijk de punten waar het, waar het gevaarlijk is... of het nu bergop is of met wind... die behoren rennen te kennen. Dat is je rondeboek bestuderen. Als je dat niet kunt... Ja, dan, en, en, en tegenwoordig hebben we daar allemaal... schijnbaar minder tijd voor. Dus daar hebben we daar mensen voor... die gewoon al heel lang op onderzoek uit. En nu uh, loopt het allemaal goed af. En uh, nu worden ze op een voetstuk gezet. Dan denk ik, ja maar jongens... wielrennen is altijd zo geweest. Ja. Dus wanneer de wind waait... En, je, en, en uh, je weet dat niet van tevoren, maar je kent wel de route. En je weet dat de weg uh, op een gegeven moment naar links gaat draaien. En dat de wind er in een keer anders staat, gunstig of niet gunstig. Maar dat, daar anticipeer je op. En je zorgt dat je dan van voren bent. Ja, nu wordt dat allemaal door alle ploegen nogal letter van tevoren allemaal bestudeerd. Dus iedereen krijgt in het oortje en nu van voren. Ja. Ja, en, en dan krijg je dus situaties, maar hun... En dat is dan... De mannen van Quickstep, die moet, die moet ik dat nageven... Ja, die gaan niet zitten wachten tot er al die ploegen uh, in één keer uh, alert gaan worden. Al die ploegen en zeggen tegen al die renners. Die 180 renners. En jongens, nou, nou van voren, want we krijgen nu zijwind. Ja. En daarvoor zijn die mannen begonnen. En dan zie je dat... Uh, en, de, en dat duurt dan zeker nog wel vijf kilometer... voordat uh, de bouwkins kan meer rijden. Maar toch, ze hebben een grote aandacht gehad... ook in de eliminatie van uh, Valverde. Van Je krijgt een lekker band. D er is wat discussie over. Hè? Uh, is het nou sportiever of is het nou niet sportief? Ik kan zeggen, ja, he, zij hebben het. He, hij heeft het ook uh, voorheen ook gedaan. Maar ja, ik bedoel, het uh, is de ene sloot... en springt hoeft het andere dat nog niet te doen natuurlijk. Wat vind nee. jij? Nou, kijk, ik vind sowieso... Uh, het is koers, dus uh, dan hoort de oorlog bij... Nou, en uh, Valverde die voelt dit als oorlog. Uh, hij kan het allemaal mooi brengen. Maar neem van mij aan dat dat nu bij hem begint te kittelen. En dan kan hij in het verleden ook wel iets gedaan hebben... waar hij nu op terug wordt gepakt, maar dat maakt niet uit. De koers wordt voor ons alleen maar mooier erdoor. Om jou, op jouw vraag terug te komen. Uh, hoort dat en kan dat? Hun waren niet met de koers bezig. Hun zaten wel van voren als groep, de movie Stars. Maar ze hadden nog niet één keer meer rondgedraaid. Mm. Alleen, uh, de jongens uh, Belkin en, uh, en Quickstep... die reden zeg maar in de waaier. En op het moment dat Valverde lek reed... toen zaten onze mannen, dus de Belkin-mannen... zaten ook niet meer in de waaier, die zaten erachter. Mm. Ja, als op dat moment uh, Valverde toevallig lek rijdt... maar jij zit er ook van voren met je mannen... daar uh, de boel ook uit de wind te houden, dus de kopmannen. Want dat hebben de jongens heel goed gedaan... Ja, en op dat moment reed van verder recht. Dan keuvel we wel zeggen, ja, ze reden niet meer echt mee. Want zo was het niet. En op het moment dat het van verder dan lek rijdt... en ze gaan daarna wel meer rijden... ja, dat, dat is koers. Ja. Maar daar kan hij ze, ze wel een beetje op aanvallen. En ik vind dat alleen maar mooi voor de koers. Maar we moeten niet te veel uh, compagnons hebben uh, of partners. Dat, dat, je moet meer vijanden. Uh, tenminste, als, als, als wielen hebben, moet je meer vijanden ja, zien in dat, de product. Dat maakt de koers veel mooier. Weet je trouwens, wie de laatste Nederlander is, die tweede stond in het algemeen klassement. Oh, dat zou breuking, wel zijn geweest. Ja, heel goed van je. Weet je hoe lang geleden? Pff, 90 jaar? je 90? -t. Ja, 20 jaar geleden. Dat begint begin Nederland dus. Ja, precies, twintig jaar geleden. Oh ja. oké okay, ja. Ja. En Frum, die riep deze week trouwens dat hij Mollema en ten Dam... niet als de belangrijkste concurrenten ziet. <lacht> ja, kon je al lachen. Daar is hij wel een beetje op teruggekomen, zo niet heel veel. Of niet? Nou, hij, hij, zal, hij zal nu wel voorzichtig worden met Mollema. Dat lijkt me wel. En zeker wanneer hij ook nog beelden terugziet... dat hij uh, ter degen mee heeft gereden... en dat hij zelfs nog in de sprint het duw van Cavendis... nog heel lang kan houden. Terwijl dat de Contador kont, van achteren zie bungelen... En echt op zijn tandvlees er nog aanhangt, Ja, komt hij door, is nog steeds niet goed. En dat ziet hij ook. Want hij zal, of ze zullen in die bus ook beelden terugdraaien. En hij ziet wel dat Mollema nog steeds prima in Nader is. Maar neemt niet weg. En dat zegt ook iedereen en daar pas ik me bij aan. Uh, Vroem is gewoon kwalitatief de beste renner. En bergop moeten ze goede papieren hebben. Maar de ploeg ja, die is uitgedund. Ja, en, en die mannen die rondrijden, die, die hebben het ook aardig gehad. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd. En daarvoor zeg ik ook, de koers wordt voor ons alleen maar mooier voor de kijker. Want uh, ze hebben een paar vijanden... Of andere renners op achterstand staan... die willen ja, nu nog iets rechtzetten En dat is minimaal een etappe winnen. Ja. En dat krijg je niet uh, door op de laatste berg aan te vallen. Ja, Dan krijg is, je vroem er niet af. Het is onvoorspelbaar geworden in één keer. Even, even uh, kort, uh, heb je enig idee waarom het nu wel lukt... en de, en de voorgaande jaren niet? Uh, dat heeft het meest met uh, kwaliteit te maken. Hmm. Nou. Ja, ik, toch, ja ik, vind, ik, ik, vind, ik vind die jongens uh, Mollema nog nooit zo goed zien rijden. En Ten Dam eigenlijk ook niet. Dus alle twee, uh, ze rijden beter dan ooit. Uh, en, en ja, een contador die minder is. Een vroom die super is. Maar goed, uh, ik, vind, ik vind de andere kanshebber. Evans hadden ze ook allemaal nog bij de eerste drie of vier of vijf staan. In het uh, algemeen klassement die is ook weggevallen. We hadden nog een vergadering. We hebben nog uh, Van der Broek die thuis is. Snap je? Dus we moeten wel even kijken van... wie staan er allemaal nog van voren? En wie hadden, er, wie hadden we van de voren ja, er allemaal hebben, hebben er nog, staan? Ja, ja, ja. Het ja. Die... neemt niet weg dat het natuurlijk een geweldige prestatie is... ondanks het ja, ja, dat er heel veel zijn weggevallen. Laten we dat, uh, laten we dat ja, even Ja, uh, nee, maar vermelden. ze rijden, ze rijden uh, gewoon beter dan ooit. Ja, goed. We moeten het hierbij laten, want de tijd zit er alweer op. Uh, ik kijk nu al uit naar morgen. Jij ook, ja, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Morgen wordt een uh, Sagandagi. Mooi. Ik, ja, euh, nou mooi. Ja, ik weet niet of ik dat mooi vind. Nou, we gaan het zien morgen. Dankjewel ja, hé. Ja, ja, ja, oké. Okay. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur MOS langs de lijn. Radio 1. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, the force of the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 Get Lucky, iets over half elf. NOS Radio 1, zometeen meer van de Tour. Eerst naar de Nederlandse vrouwen in de Leeuwinnen, want Nederland is goed gestart bij het Europees Kampioenschap Voetbal voor Vrouwen. In het vakje werd in de eerste groepswedstrijd een favoriet Duitsland op 0-0 gehouden. En hoewel het geen zegen is, werd het resultaat door de oranje Leeuwinnen wel zo ervaren. Roland van der Geer vroeg doelvrouw Loes Geurts of ze de wedstrijd in haar hoofd nog vaak heeft nagespeeld. Ja, heel vaak. Uh, ja... Zeker drie, vier keer en vooral momenten waar ik zelf uh, druk in was, uh, die komen nog wel een aantal keren voorbij. En nu nog steeds wel, als je met die meiden spreekt, dan uh, ja, herken je momenten van elkaar en uh, van de wedstrijd. Dus dan uh, ja, ben je nog wel even mee bezig. Ja. Want wij waren eigenlijk heel euforisch gisteravond in juli. Eigenlijk niet. Is dat later wel gekomen? Nou, euforisch, nee, niet echt. Nee. Want eigenlijk, ja, iedereen beseft zich gewoon dat je nog niks hebt eigenlijk. Het was natuurlijk een goed resultaat en een goede wedstrijd. En uh, ja, geeft heel veel vertrouwen. Maar ja, het is gewoon een toernooi, dus met 0-0 kan je er straks ook gewoon nog uit liggen. Dus wat dat betreft kan je ook gewoon nog niet euforisch zijn en moet je gewoon door. Maar ja, vooral natuurlijk omdat een overwinning tegen Duitsland telt. Ik bedoel, het ging over... Alleen maar Duitsland, niet over Noorwegen en IJsland tot nu toe. Nee, maar dat is ook logisch, want het is de eerste wedstrijd. Dus wij kijken ook allemaal zelf eerst naar de eerste wedstrijd. Dus het was eerst Duitsland en nu hebben we Duitsland met de groep afgesloten... en gaan we door naar Noorwegen. En nu gaat het alleen nog maar over Noorwegen als het goed is. Ja. Maar toch ook over Duitsland, want het was wel een bevestiging van datgene waar jullie mee bezig waren. Wij dachten allemaal, ze trekken een grote broek aan door te zeggen, nou kom maar op. Maar het is uiteindelijk de waarheid gebleken. Ja, het is een wel goede wedstrijd geworden inderdaad. Ik denk wel dat we kunnen hebben laten zien dat we echt stappen hebben gemaakt. En zeker ook door het resultaat inderdaad. Wat was jouw mooiste moment van die, van die wedstrijd? Uh, mooiste moment, ja... Ik denk uh, bij de corners uh, waar ik een aantal keren goed bij zat. En, uh, ja, verder gewoon sta ik ook af en toe stiekem wel een beetje te genieten tijdens de wedstrijd als we de voetballend goed uitkomen en de Duitsers gewoon een aantal keren wegtikken. Ja, dat, dat zijn ook mooie momenten voor mij, omdat ik het allemaal zie gebeuren. Zag jij ook uh, ja, de schwoeng en de bluff gedurende de wedstrijd komen? Ja, ja, zeker weten. We gingen ook goed vooruit voordedigen met lef. En, uh, waardoor je dus ruimte achter je laat. Maar daardoor konden we wel aan aantal keren. Gewoon de bal op de helft van hun uh, uh, veroveren en verder voetballen. En vanuit daar een aanval uh, opzetten. En dat, uh, ja, dat toont wel lef, denk ik. Veel reacties gehad uit Nederland? Ja, zeker weten. Ja, met social media natuurlijk, Facebook, Twitter... Uh, sms'jes, whatsapp, noem alles maar op. Maar uh, ja, veel uh, positieve reacties gehad. Je staat hier denk ik met een heerlijk gevoel nu op dat trainingsveld. Aan zijn die omstandigheden heerlijk, maar, maar ook gewoon dat toernooi gevoel. Ja, ja zeker weten. Het geeft natuurlijk heel veel vertrouwen. Het is een goed resultaat, goede wedstrijd. Uh, ja, <laughs> mooi weer, leuk. Maar uh, ja, dat geeft veel vertrouwen voor de rest van het toernooi inderdaad. Nou, we hadden allemaal wel een idee over Duitsland. Uh, over Noorwegen is dat een stuk minder. Kun je ons daarin helpen? Ja, Noorwegen is een heel andere ploeg. Uh, heel fysiek ook. Uh, we hebben ook een goede lange bal, veel diepgang uh, en zijn ook razendsnel in de omschakeling. Dus uh, er zijn wel dingetjes waar we, waar we op moeten letten. En uh, ja, We moeten er straks gewoon weer echt, uh, echt volledig staan. En we, ja, Wat ik al zei, we kunnen nu niet bouwen op wat we nu hebben gepresteerd nog. Het gaat wel snel, hè? Ik bedoel, het is nu een uitlooptrainingje en morgen zit je alweer in Kalmar dat het nooit vliegt voorbij. Ja, nu gaat het snel, ja. Nu het begonnen is inderdaad... en morgen heb je alweer de laatste training voor de wedstrijd... en dan, uh, dan zondag alweer de wedstrijd inderdaad. Dus dat, uh, dat gaat heel rap, maar dat is ook, is ook lekker. Je kan gelijk door. Ja, Loes Geuts was dat tegen Ronald van der Geer. Terug naar de Tour. De wind uh, bracht de beslissing in de Tour-etappe. Dat mogen duidelijk zijn. Door de zijwaartse wind ontstonden er waaiers... en dat zette de koers dus in vuur en vlam. De ploeg van Pharma Omega Farmer Quickstep die pakte uiteindelijk de zegen door de gewonnen sprint van Mark Cavendish. Maar de beslissing viel eigenlijk al bij de eerste breuk. Ploegleider van de Belgen, Patrick Leververen. Dat heeft ons natuurlijk vooruit geholpen. En dan op het einde heeft Saxo geprobeerd de boel nog eens op de rij te trekken. Zij waren in de meerderheid, maar Cavendish, Terpste en Chaminou waren wakker. Sagan ook. En voilà, het resultaat hebt u gezien met mij dan wordt het een strijd van gedeelde belangen. Jullie de ritwinst, anderen toch het klassement. Ja, wij gaan voor ritwinst. We hebben een enkele interesse in het klassement. Maar uh, vandaag was uh, straks onze uh, compagnon... en morgen zal het iemand anders zijn. Maar kan u even met renners dus feliciteren. Okay. <coughs> Fantastisch. Uh, man, man. Wat een dag. Man, man, man. Goed gedaan. <laughs> ja. Niki Terpstra, dit was uh, voor een niet onbelangrijk deel ook jouw werk... Vertel eens even het begin van die hoaien. <coughs> uh, we wisten dat de wind van richting ging veranderen. En, uh, dus we draaiden de hoek om. <coughs> Steegmans trekte het in gang. Uh, toen dacht ik eerst: van, ja, Het heeft allemaal geen zin. Ik keek achter me en ik zag nog 100 man. Maar ja, ik zag niet dat het maar 100 man waren. Omdat ze... Uit. En toen hoorde ik Kittel eraf. Nou ja, dat is toch een serieuze concurrent de laatste dagen. Dus als we die keer niet kennen droppen, dan proberen we dat maar. Nou, zo zijn we verder gereden. Toen even we al verder. leek, krijgen we hulp van de klassementtrainers. <coughs> nou ja, en dan rijden we door, door. en door. Toen dachten we eigenlijk even, even gas terug te nemen. En toen, uh, ja, pakte Saxo Bank even een <coughs> goede set. Want Contador die herinnerde zich nog iets uit 2009. Namelijk dat Lance Armstrong wegreed op weg naar La Motte. Naar La Grande Motte. Liet hij zich niet nog een keer gebeuren? Met die Michael Rogers bij zich bijvoorbeeld? Ja, maar ja, Lance reed niet hoor. Dus hij had nergens. Nee. <laughs> nee. De fase op de... Uh, Nou, ik denk dat het meer uh, Ries' uh, tactiek is. En dat is... Uh... Uh, ze deden het goed, want ja, ze zijn eigenlijk <coughs> relatief fris. En wij zaten... Ja, echt tussen ons kader. Dus we gingen en uh, toen zat ik even op de kant met Mark aan mijn wiel. En daarachter was de bruik. En, uh, ik had niet vijf seconden langer op de kant moeten zitten. Want dan had ik gebroken, maar gelukkig kreeg ik 30 centimeter. Kreeg ik even, uh, ja, <tie> wat slipstrip. <tie> en uh, toen waren we weg. Je bent nog een beetje buiten ademen. Maar enigszins <tie> kapot in de keel, hè? <tie> Ja, ik heb 160 kilometer aan blok gereden dat, dat is geen 500 meter kuchje, maar een 160 kilometer kuchje. Maar dit is dus echt heel erg, echt Hollands keihard wielrennen, keihard koersen. <coughs> ja, Felicitaties van Chavanel, die ook het zijn heeft gedaan natuurlijk. Ja, zeker ook goed van Sylvain, die heb ook de hele dag uh, eigenlijk gewerkt. Als dus je kijkt de rest van die hele kopgroep. hier waren toen wij al zaten te rijden. lekker in het wiel gezeten. <coughs> dus. ja. Uh, yeah. Wat ik al zei, het was puur ouderwets ja. heerlijk rammen. Ik ga nou over ouderwets uitrusten. <laughs> Zij was knave, Sky had hier even geen antwoord op. althans niet het beste antwoord. Nee, ik denk dat er een heel sterk optreden was van. Uh, de bank in de finale, ja. Ja, we, uh, ja dat is duidelijk. Zeg maar gerust een coalitie van Belgen, Denen <laughs> en Fransen. Ja, was ja, een coalitie was, maar uh, nee, het was een heel rustige uh, ja, dag vandaag. En dan, uh, ja, onrustige dag. Onrustige dag. En dan op het einde ja, het zat de mech in de staat toen uh, Sachsen natuurlijk uh, volle tegenaan ging. En Chris Froome zat daar alleen. Niks domineren van Sky... Nee, je ziet het. De Andere ploegen zijn net zo sterk en op sommige momenten sterker. En uh, ja, het was weer uh, een innoverend dagje. Maakt de wedstrijd heel erg interessant. Maar of jullie daar een boodschap aan hebben? Ja, nee, nee. Uiteindelijk uh, is het jammer dat we meer dan een minuut verliezen. En uh, hard gewerkt om die tijd te pakken en dan op zondag te verliezen. Ja, Het was uh, ja, een, een uh, historische dag, ja, zeker. En, maar ja... De toer is nog niet, niet gelopen. Maar ja, je ziet dat iedereen alles uit de kast haalt om, uh, ja, om, om waar het dan ook kan uh, proberen uh, tijd, tijdwinst te pakken. Geen scenario klopt meer? Nee, is, het is een toer als geen ander. Want ja. en, uh, het is heel zwaar voor ons om die trui te verdedigen. Het is heel zwaar voor de rest van het peloton. Maar ja, uiteindelijk uh, ik denk ik dat het publiek wel uh, geniet. En die minuut die telt? Die telt, ja. Eén geluk is het, het is op vlak en niet bergop. Dan wordt het toch weer iets goed gemaakt? Nou ja, als, als je een minuut verliest bergop, is het uh, natuurlijk uh, zorgwekkender. Uh, maar een minuut verliezen is nooit fijn. Dadelijk komen de bergen weer en dan, uh, dan kijken we weer verder. Dan komen de echte verschillen. Ja, dat weet je niet, maar uh, we hebben al een aantal keer gezegd, de toer is nog lang niet voorbij. En het blijkt vandaag maar weer. Dit was gewoon om het leuk te maken. Ja, als we het zo zouden kunnen plannen, was het allemaal maar. Ja. Ja, uh, er gebeurde en veel en er kan nog veel gebeuren. De toer is nog niet voorbij, nog heel veel kilometers. Maar goed, er is al uh, heel veel gezegd over uh, deze etappe. Misschien toch wel de etappe tot nu toe. Misschien wel de mooiste etappe. In 25 jaar heb ik ook al gehoord vanavond. De Waiers, de koep van Saxo, het verlies van Froome... Uh, dat hij ruim een minuut moest inleveren. Dat was natuurlijk de kerst op de taart voor Saxo. En voor Belkin, Bram Tankink. Ja, zeker. Ja, dat, is, dat, dat was volgens mij ook wel echt een verrassing. En je zag op een gegeven moment de, de Sky. Uh, hij heeft zich de hele dag zich niet bemoeid met die waaien. En dat zie je eigenlijk, dat je dan als ploeg... en dat is ook waarom wij dit initiatief hebben genomen... op een gegeven moment echt de feiten aan gaat rijden. En ook hun rijden dan toch nog wel in die wind op de kant. En, en, want want ze, konden gewoon, ze konden het echt niet, was dat ze steun kregen van andere ploegen. en anders hadden ze op twee, drie minuten binnengekomen. En uh, ja, hij, was, hij was volgens mij niet, eens, hij was er niet eens bewust van de situatie. Want ik heb het al gezegd, uh, hij kwam ook aan mij vragen waarom we niet meer reden. Ja, maar dat is toch ongelooflijk? Ik bedoel... Hoe kan dat nou? Ja, dat is inderdaad dat is wel echt bizar. want wij kregen ook updates kregen vanuit, uh, vanuit de auto. En hij weet dus niet... Blijkbaar waren de namen niet doorgegeven. Maar ja, als jij... dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Hij zit achter op de kant. Dus hij kan ook niet even die uit, of die kant uitsturen uit, uit om te kijken. Wie is er allemaal weggereden? Ja, maar ja, hij weet toch wie zijn concurrenten zijn. Die houdt hij toch... Ja, je bedoelt, hij moet meer van voren zitten misschien. Ja, hij had, op dat moment staat uh, hij gewoon echt te ver. En dat is ook de reden waarom Saks toen, uh, toen een bom gooide, ja. En hij kan naar jou toe en zei van, uh, waarom rijden jullie eigenlijk niet op kop? Ja, dat zei ik, dus, ja, dat zei ik dus, uh, yeah, we've got our two men in front, zei hij, oh, no, fuck me, hoor. Ja, toen reed hij nog naar voren toe, dat is een maar ja, die, die waren al vol aan het rijden, dus kun je niet zeggen, je moet die harder rijden. Dat, uh, dus hij was, uh, ja. Was, was echt oprecht, was hij daar, uh, ja, verbaasd over? Hij was er, ja, hij was er echt, echt verbaasd over volgens mij. En ik zag ook voor de eerste uh, deze tour dat hij niet helemaal, uh, niet helemaal gerust was. Maar goed, kijk, we moeten niet overdrijven. Hij is de sterkste klimmer hier in de Tour. En ze pakken nu een minuut terug. Maar hij zat maar nog steeds 2 minuten 40 voor. En, uh... we hebben, ja, dat is waar. Aan de ene kant hebben we jullie suprematie op dit gebied vandaag gezien. Maar aan de andere kant hebben we toch ook wel gezien dat Sky... Uh, yeah, gewoon een slechte ploeg heeft wat dit betreft. Uh, ja, op dit moment heeft het... Uh, ik denk dat de ploeg, uh, die ploeg kraakt in ieder geval aan alle kanten. En, uh, ja, je kunt naar het hotel binnenlopen. Ik denk niet dat ze heel vrolijk aan tafel zitten met z'n allen. En uh, dat, gaat, dat gaat wel tegen je werk op een gegeven moment natuurlijk. Hè? Je hoort al uh, vroeg in de media zeggen: ja, de ploeg moet scherper zijn. Uh, uh, die mannen doen gewoon hun best. Ja, en uh, bah, misschien, ja, met ga ik vanuit? Maar goed, 2 uh, minuten 28 is nu de achterstand van Mollema. Ja, nou, hij staat tweede in de toer en we hebben het al over de achterstand op de nummer 1. Nou, uh, denken jullie ook geen mogelijkheden? Durf je daarover te, te dromen? Ja, nu het zo goed gaat, je moet er wel... Ja, ja we kijken telkens een stapje hoger. En die is alleen nummer één je, je moet wel met de voet op de grond blijven staan. Maar ja, dromen de, de moet je altijd. En we eh, ze vandaag oorlog hebben gemaakt... De, de, ja, dat doen we ook niet voor niks. En eh, ja, goed, we dat we van verder kunnen overkomen. Maar het ook vroem kunnen overkomen, dit. Bij Sky vliegt nu het servies door het hotel, door het restaurant. Jullie gaan, jij gaat nu aan tafel met de rest van de Belgian ploeg. Hoe zal het daar zijn? Gezellig, denk ik. En ik, ik pak even een lekker biertje. Zo is dat, en die heeft hij verdiend. Brammetje Tanking was dat. Goed, um, we waren net bij de EK voetbal in Zweden. Daar gaan we nog even naar terug. Want we willen natuurlijk ook de bondscoach nog even horen, Roger Reiners Hij heeft de wedstrijd tegen Duitsland teruggezien. Niet alleen in zijn hoofd, maar ook op beeld inmiddels. Ronald van der Geer vroeg of dat tot nieuwe inzichten heeft geleid. Nou, je, je hebt die wedstrijd natuurlijk wel gezien. Maar het is altijd goed om hem toch nog even terug te halen. En een aantal dingen of bevestigd te krijgen. Of, uh, ja, of, of nog een aantal dingen, andere dingen eruit te halen. Uh, en van, vanochtend hebben we dat ook met het team afgesloten. Was er een bepaalde euforie? Want, want, want jullie uh, er eigenlijk vrij gelaten waar wij vrij euforisch zijn na 0-0 na tegen Duitsland. Maar het team was wel blij. Ik dacht, ik dacht dat je dat ook wel kon zien na de wedstrijd. Uh, alleen... Wat, wat we al met elkaar gezegd hebben, uh, die eerste wedstrijd, het gaat niet alleen om die eerste, het gaat om drie wedstrijden in die eerste fase. Uh, en dat betekent uh, die groep uh, overleven. Dus wel even blij. Uh, even genoten van dat moment, maar toch vrij snel daarna ook weer de knop om en de focus op het volgende. Veel reacties gehad uit, uh, uit Nederland, zo, de laatste uren? Ik heb wel wat berichten binnengekregen. Ja. <lacht> leuk toch? Ja, hartstikke leuk, <lacht> mooi. Zat er nog een mooie tussen, verrassende? Uh, ja, voor mij wel een aantal bekenden, <lacht> uiteraard. Nee, maar goed, het geeft wel aan dat het, uh, dat het leeft, hè? Dat, dat, dat mensen ermee bezig zijn. Ja, maar dat idee had ik wel. Dus uh, we gaan het zien, ik denk aan ons, om, uh, om te zorgen dat het uh, uh, nog meer uh, wordt. Want het kan natuurlijk altijd meer. Je speelt nu tegen Noorwegen, we hebben het eigenlijk de afgelopen tijd alleen maar over Duitsland gehad. Uh, Noorwegen is een heel ander elftal, hè? kun je ons daar eens een beetje in meenemen? Ja, ik denk dat het een totaal andere wedstrijd wordt. Uh, totaal ander spelstijl. Uh, ...waar we tegen gaan spelen. Uh, Duitsland weet je, dat was ook bekend... ...nummer twee van de wereld uh, zal zelf uh, veel uh, de bal willen hebben... ...en, en uh, aanvallend denken. Uh, Noorwegen wil dat ook, maar zal het op een andere manier doen. Uh, toch denk ik wat meer vanuit een gesloten defensie... ...en wat sneller een lange bal uh, hanteren. Ruimtes uh, achterin heel klein maken, houden. Dus dat vraagt van ons ook weer uh, totaal iets anders. Maar goed, het, het zelfvertrouwen is booming. Dat zag je eigenlijk gisteren in de tweede helft tegen Duitsland ook. Dat mag ook, dan moet je absoluut ook meenemen uit die wedstrijd. Uh, maar je moet ook weten dat er een andere wedstrijd wordt... en andere dingen dadelijk weer gevraagd worden. Hoe zijn de omstandigheden daar? Want jij bent geweest in, in Kamer, hebt het stadion gezien. Is dat vergelijkbaar met waar we gisteren waren? Ja, uh, qua stadion wel. Uh, ik denk ongeveer dezelfde grootte. Uh, mooi stadion, uh, knus stadion, zeker als het goed gevuld is. Dan zal daar ook weer een, een mooie sfeer uh, zijn. Een, een prima veld. Uh, om op te spelen. Dus wat dat betreft, de omstandigheden goed. Durf je voor het eerst al na te denken over de kwartfinale? Nee, want dat speelt op dit moment niet. Op dit moment speelt Noorwegen. Wat ik aan de voorkant zei, het gaat om die drie wedstrijden. Belangrijk Duitsland, uh, ja. Maar de wedstrijden die daarna zijn net zo belangrijk. Want we willen graag de volgende ronde halen. En dat is, uh, is opdracht 1. Is iedereen fit uit het duel gekomen? Ja. Dus er zijn geen problemen voor de volgende wedstrijd. Zoals het zich nu laat aanzien, niet. De Bonskotch, Roger Reiners. Pep, Guardiola en Barcelona. Dat leek een onlosmakelijk duo te zijn. Het kind van de club is er uh, nu wel weg. Maar uh, Barcelona zou altijd zijn nummer 1 blijven. Hè. Hij zit in München inmiddels. Maar goed, nummer 1 blijven in Barcelona. Niets is minder waar, zo lijkt het. Guardiola is volledig afgeknapt op het bestuur van de club. Edwin Winkels aan de lijn in Barcelona. Edwin, goedenavond. Wat is er aan de hand? Goedenavond. Nou, het, het, het, het verhaal is dat Guardiola gisteren op een persconferentie in Trentino, Italië... waar hij met mij in München is... Uh, ineens op, op een vraag van een Catalaanse radioverslaggever. in het Catalaans vijf minuten lang antwoorden. En dat was ja, een, een grote aanval op de club. van hoe ze hem het laatste jaar hebben behandeld hoe ze hem niet met rust hebben gelaten. Hij zegt, ik ga naar New York, ik ga Engels leren. Eh, laat mij met rust. En hoe toch de, de, de club en dan vooral het bestuur... voorzitter Rosé en Guardiola zijn eigenlijk nooit vrienden geweest... in de twee jaar dat Rosé dat, uh, voorzitter was. Mm. Guardiola was meer van de vorige voorzitter, Laporta. En, en ja, en Guardiola vindt dat vanuit uh, Barcelona, wij in New York... zat hele lelijke geruchten hier de, de kranten ingeslingerd werden... door het bestuur. Oh, interessant. Vertel een... Uh... Zwaar gerucht. Nou, het, het zwaarste is dat, dat uh, Tito Villanova, uh, al die jaren, de succesjaren... de assistent van Guardiola en de opvolger bij Barcelona... Uh, die ging twee maanden voor behandeling tegen zijn uh, kanker... Uh, ging hij naar New York en Guardiola zou hem bijna niet hebben opgezocht. En Guardiola zegt, ja, dit zal ik echt nooit vergeten, deze beschuldiging. Uh, Tito en ik zijn altijd beste vrienden geweest en ik heb hem opgezocht wanneer het kon. En het kon niet altijd, maar dat had meer met, met Villanova en zijn behandeling te maken. Hij zei, ja, en zo. Ja, het er zijn er meer dingen gebeurd die, die, die totaal onacceptabel zijn. Ja, maar de, de, er zit dan altijd een gedachte achter, denk ik dan. Dit ja, gebeurt nou, niet de, zomaar, dus wat zit hier nee. achter? Dat is het probleem van Barcelona. Barcelona is altijd, hoe goed het ook gaat... is altijd een, een, een in twee gesplitste club geweest. Dat is begonnen in de tijden van Nunez en Cruijff. Je had het Nunezme en het Cruijffisme, zeiden ze hier. Dus of je was voor Nunez of je was voor Cruijff. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Uh, uh, Guardiola is een man van Cruijff en van Laporta, de vorige voorzitter. Uh, Guardiola eet nog steeds met Cruijff. Zij ook in, in, de, in, in die persconferentie... ...als ik met Cruijff s'avonds uit wil eten... ...dan moet niemand van het bestuur zich daar over beklagen en dat doen ze wel. Ja, aan de andere kant, zeg maar de, de, de, de lijn Núñez van vroeger, dat is de lijn van, van die Sandro Rosé. En zo zal deze club altijd verdeeld blijven en, en zullen ze elkaar bestoken met, uh, met beschuldigingen. Hmm. Um, um, is, is het nou alleen met dit bestuur of, of is Guardiola echt klaar met Barcelona? Ik kan me dat bijna niet voorstellen eigenlijk. Twee weken treffen ze elkaar, daar is dat ja. vriendschappelijke pot bij een in Barcelona. Hij zegt van, ik zie dan de mensen, ik omarm ze, ik zeg ze gedag... Hij weet ook natuurlijk dat, dat een bestuur is hier altijd tijdelijk. Uh, over een paar jaar zijn er weer verkiezingen. En dan, dan kan weer een ander winnen. Die Laporta dreigt zelfs om weer terug te keren. Dat zou dan weer ook de terugkeer van Cruyff betekenen. Die nu ook eigenlijk helemaal niks met Barcelona te maken heeft onder dit bestuur. Dus dat kan hier uh, voortdurend wisselen. De carrière van, van Guardiola kan nog heel lang zijn. En, en iedereen verwacht dat Guardiola zelf uh, zich kandidaat zal stellen om, om voorzitter te zijn. Dus het is niet de scheiding. Maar het, het is wel de vraag hoe de socio's. Hierop reageren. Denken well, ze van? Ja, nou is naar, hij uh, naar, naar, naar München toe, Dan neemt hij ook nog een speler mee, Thiago Alcantara, die, die zal worden aangetrokken voor, voor 18 miljoen euro. Ja, ja. Dus uh, niet iedereen vindt het even netjes, ook trouwens. Ja, goed, nou, we gaan er nog meer van horen. Houdt in de gaten. Dankjewel, uh, Edwin Winkels in Barcelona. <truimert> Langs de lijn. De visie van Stef Clement. Stef met Robert, Goedenavond. Goedenavond. Heb je ook zo genoten? Ik heb genoten, ik heb de hele week genoten, ja. ja de hele week? Hij ja, gaat toch niet zeggen dat het vandaag er niet uitsprong, hè? Ja, nou ja, vandaag uh, uh, in zoverre sprong eruit dat het, het resultaat is natuurlijk fantastisch uh, Ik heb niet heel goed kunnen kijken, want ik ben zelf natuurlijk ook aan het trainen, maar ja... Uh, ik heb De laatste 40 kilometer heb ik op uh, puntje van de stoel gezeten. En als je, dan, nou. als je dan ziet dat die jongens alleen maar uitlopen, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, heb je Radio Tour de France niet op dan als je aan het trainen bent? Nou ja, Radio Tour de France uh, hier in Duitsland in oh, je zit er, is, uh, oh. is lastig. Oh, je zit in Duitsland. Ja, nou ja, had ja. nog via, had nog via je internet gekund. Maar goed, uh, dan betaal je, je blauw waarschijnlijk als je uh, geen goed abonnementje hebt. Maar dit terzijde. Uh, zit je in je tent trouwens nu ook weer dan? Want de vorige keer dat ik je sprak, zat je in je, je tent. Ik zit uiteraard weer in mijn tent, ja. ja. Nee, ik zit ik zit in Duitsland in mijn tent, nou. Ja. Um, um, heb jij contact gehad met de jongens? Ik heb uh, uh, wel wat contact gehad met, uh, met Bram Tanking en, uh, en even met, uh, met Robert Gezing uh, van de week. En uh, ja, god, weet je, dat zijn geen hele gesprekken, hè? dat gaat even snel via WhatsApp. Uh, en, maar de, de, die jongens zijn allemaal heel positief natuurlijk en heel uh, heel opgelucht dat. Uh, dat ook deze week het erop lijkt dat het balletje dit keer allemaal ons kant op rolt. En dat is natuurlijk wel lekker. Baal je niet dat je er niet bij bent? Uf, ja, mij je mag niet. Ja, ja de, nee, nee, ja, ja prima. Ja. zonder mij, hoor. Ja. Nee, nee, nee, nee, meer mij. Ja, maar als topsporter, en je ziet dan dat je collega's het zo goed doen... dan moet je ja. er enorm van balen dat je nu in je hoogte tentje gesmeerd in de kamer op punt staat om weer uh, acht uur te gaan slapen. Nou, je. Weet je, ik zal ik heel eerlijk zijn dat ik eh, eigenlijk eh, een beetje een, een, een fobie voor die Tour had gekregen. En dat ik er daarop ook nooit echt meer op heb aangedrongen om erbij te mogen zijn. Want de afgelopen jaren, en, en hey, dat moet ik natuurlijk niet, uh, niet vergeten... waren wij meestal de Valverde zeg maar, van vandaag. Mm -hmm. eh, Valverde is vandaag niet zozeer geklopt op, op waarde. Zijn conditie heeft hij laten zien ook uh, het afgelopen weekend dat dat uh, dik in orde was. Die kent één pechmoment, maar wel op zo'n moment dat het een tien minuten kost. Ja. En dat is natuurlijk onze jongens de afgelopen jaren ook. Uh, maar wat te vaak gebeurt, dat het niet eens was dat wij slechte renners bij hadden of in slechte conditie verkeerden. Maar dat het steeds uh, zo was dat wij aan de verkeerde kant van het paard stonden. Maar waarom staan we dan nu aan de.? Ja, voor aan, aan, mij is het altijd weer geweest. De, ja, maar, de, nee, de, nee, de, maar de, voor de, mij nu ook hoor. Het is maar, heel mooi te merken dat het voor heel Nederland dat weer gebeurd is. Zo is het. Nee, maar waarom valt het dan nu allemaal in elkaar? En Lublink zei juist ja, kwaliteit. Maar ja, ik bedoel, andere jaren was het toch dezelfde kwaliteit, denk ik dan. Nou ja, precies. weet je, Die kwaliteit is er altijd geweest. En, en uh, er zijn natuurlijk er zijn wat veranderingen in het management geweest de afgelopen winter. Er is een andere sponsor, er waait de frisse wind. Dat zal allemaal wel, maar als je dus aan de verkeerde kant uh, staat op momenten dat de waaier getrokken wordt... of uh, als je een lekker band hebt als de waaier getrokken wordt, dan heb je gewoon pech. Maar in de sport is het nou helemaal zo dat je, je hebt de, de flow. Uh, de flow, je hebt vorm, dat zijn allemaal van die ontastbare begrippen... Mm. Maar je hebt ze wel nodig. Je kunt gewoon niet zonder. En onze jongens die zitten nu in een goede flow. En uh, ja, dan, mm. dan lijkt alles gewoon te lukken. En als je dan ook de kwaliteit hebt om het uit te voeren, ja. dan, uh, dan kun je er heel ver mee komen. Ja, maar het probleem is dan dat je, dat je als je in die flow zit wel moet weten in te schatten. tot hoe ver je kan gaan. Hè? Want wat moet je, moet, moeten ze nu bij Belkin doen? Moeten ze nu voor het geel gaan? Of moeten ze um, die tweede plaats gaan verdedigen? In ja, de moet, plaats van de uh, natuurlijk. Al... Ja. Nou ja, wat we inderdaad niet vergeten... ...ten dans dat vijfde op, op drie minuten één. Ja, wat, wat uh, het, moeten ze het, nu doen? Nou, we hebben nog drie aankomsten bergop. Om hm. we uh, toe de Aldues en uh, de laatste zaterdag. Uh, dat, uh, dat, gaan, uh, dat gaat gewoon een gevecht man tegen man zijn. Uh, maar daartussen zit natuurlijk door nog de tijdrit. Er zitten nog overgangsetappes. Maar wat probeer je nou te elke zeggen? Elke minuut is ja? Nou, wat ik probeer te zeggen, elke minuut is er één en, en kies je moment. Ga niet inderdaad uh, doldwaas uh, aanvallen uh, dergop tegen Froem. Want als het één tegen één is, ja, dan, dan is het voorlopig gebleken... dat Vroem uh, wat dat betreft, nog niet in het probleem is geweest. Nee. Hij komt vooral in het probleem als je nu in een, in een situatie uh, plaatst... waar hij die, waar die niet aan gewend is, als hij zijn ploeggenoten kwijt is. Uh, maar onderschat ook natuurlijk niet het duo van uh, Sanksebank tinkoff het is ook niet, uh, het is ook niet uh, onbelangrijk natuurlijk, om die eigen plaatsen vast te houden. Dus uh, ook niet overenthousiast worden. Ja. Maar dat, ik bedoel, die jongens die weten het allemaal veel beter dan ik. Dus uh, die, die komen daar echt wel goed uit. Ja, nee, maar wij horen het graag als luisteraars van jou natuurlijk. Maar al met al, hoe het ook went of keert. Uh, de, de Tour is nu al geslaagd, vind je niet? Hoe het ook afloopt. Het is nu al, nu, hij is toch nu al geslaagd vanuit Nederlands Nederlandse oogpunt? Ja, ja dat we, ja, weet ik niet. Denk ik niet. Ik bedoel, laten we ook nog proberen om een... Uh... Laten we. Laten we hopen dat ze ook nog een etappe kunnen winnen. Dat is natuurlijk ook al acht jaar geleden. Ja. Uh, daar zitten nog een paar kansen in. Um, ja. en deze jongens die hebben allebei al bewezen dat ze top 10 in de grote ronde kunnen rijden. Ja. Uh, en het zou gewoon mooi zijn als ze aan het eind van de Tour in Parijs... als de echte bloemen worden verdeeld als ze daar nog steeds staan. En dan is het, dan is het echt geslaagd. Oké, okay. dankjewel Stef. S slaap lekker in je oogtent. Tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Gruis tot, zeggen ze geloof ik, in Zuid-Duitsland. Tot zover Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Margriet Bransma. Nog een heel fijne avond. Dag. Gerard. Ik heb slecht nieuws voor je.